via smartphones en via tabletcomputers. En uh, ja men wil in die markt uh, meedoen. Daarom hebben ze ook al een deal uh, gesloten met, uh, met Nokia. En uh, nu dan ook uh, met, uh, met Skype. Facebook en Google waren twee andere bedrijven... die belangstelling voor Skype zouden hebben gehad. Skype-gebruikers kunnen gratis met elkaar bellen... en goedkoop bellen naar mobiele en vaste lijnen. Het is een Europees bedrijf dat is ontstaan in Estland. Daar zit nog altijd ontwikkelingsafdeling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 In het Lauwersmeergebied in Groningen zijn gisteren zo goed als zeker enkele zeearenden uit hun eigen kropen. Staatsbosbeheer concludeert dat uit het veranderde gedrag van de zeearenden op het nest. De jongen zijn nog niet gezien. Staatsbosbeheer wil ze niet storen, maar hoopt over een paar dagen meer te kunnen zien. In heel Nederland leven waarschijnlijk maar een stuk of tien zeearenden. De boswachter in het Lauwersmeergebied is dan ook blij met de uitbreiding. Zeearenden ja, zijn ongelooflijk uh, zeldzame vogels. En, uh... Ja, dat ze dan een gebied als het Lauwersmeergebied uitzoeken om daar te broeden. Dat vonden we wel geweldig. Maar ja, we zijn er nu toch wel bijna zeker van dat ze, dat ze ook jongen hebben. En ja, dat, dat is toch wel heel bijzonder. Utrecht-verdediger Neesu is vanochtend ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens de training viel Alje Schut bovenop hem... waardoor de Romein een nekwervel brak. Het was al meteen duidelijk dat de situatie ernstig was, zegt een ooggetuige. Ze stonden er meteen met een heleboel mensen omheen. Uiteindelijk kwam ook de medische staf en zo erbij... En hetgene wat ik toen vooral vond was dat eh, een van de mensen van de staf zijn hand zelf van zijn buik af moest tillen en naast hem moest neerleggen. Omdat hij dat zelf niet meer kon doen. Neesu wordt nu geopereerd. Hoe ernstig de blessure is valt volgens de clubarts van FC Utrecht pas na de operatie te zeggen. Neesu speelt al sinds 2008 voor Utrecht. Daarvoor kwam hij uit voor Stena Boekarest. De vroegere baas van de Engelse voetbalbond beschuldigt enkele FIFA-leden van ongeoorloofde praktijken. Lord Trisman was voorzitter van de bond toen Engeland kandidaat was voor het WK van 2018. Hij zegt dat hij destijds is benaderd door vier FIFA-leden die steekpenningen wilden in ruil voor een stem voor Engeland. Trisman stapte vorig jaar op als voorzitter nadat hij had gesuggereerd dat de WK-kandidaten Spanje en Rusland zich schuldig hadden gemaakt aan corruptie. FIFA-baas Blatter zegt dat hij geschokt is, maar hij wil eerst bewijzen zien voordat hij actie kan ondernemen. Het weer van tijd tot tijd zon, soms ook een buiten. Het is 16 graden op de Waddeneilanden en 20 tot 22 graden in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden. 20 graden wordt het dan. En het is overwegend droog. AMB Verkeersinformatie. De meeste vertraging is bij Amsterdam en Rotterdam. De bijzonderheden zijn op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen knopen de Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Dan de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en Klein Polderplein daar staat 12 kilometer file. Die wordt veroorzaakt door de file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en kropen staat het 7 kilometer vast. En die automobilisten kijken naar de tegenoverliggende rijauto's op de A20 richting Hoek van Holland. De, bij Rotterdam Centrum 5 kilometer file door een ongeluk. En daar is één rijstrook dicht. Tot slot de A58, de Tilburg richting Breda. Bij knooppunt Galder staat het 3 kilometer vast vanwege rommel op de weg. De concurrent uitdagen is leuk. Jezelf uitdagen nog veel leuker. Bij Tele 2 Zakelijk laten we zien dat het slimmer kan. Dat service geen afdeling is, maar een mentaliteit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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog tot half vijf bij u met, zoals u gewend bent van ons... op de dinsdagmiddag na vier uur, onze eigen politieke vragenuur. Dit keer niet vanuit Den Haag, want Den Haag zit min of meer op slot... wegens reces van de Tweede Kamer, maar wij in Hilversum houden dapper vakantie, stand. Vakantie, zeggen ja. wij toch? Ja, dat is ook zo, maar goed. Zit u nu eenmaal in de politieke terminologie? Maar nu in heel Versum, dus in de studio, Ronald Plasterk... Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, financieel woordvoerder. Goedemiddag. Oud-minister in het kabinet Balken en de Vier... waar we gisteren allerlei leuke mm. dingetjes over hoorden bij Paul Witteman. Daarover zometeen meer. Pim van Galen, politiek verslaggever van de Nos, ook hartelijk welkom. Ja. En Marcia Nieuwenhuis van Dagblad, de pers. Ger, laten we daar maar mee beginnen, gisteravond. Balkanende. Het ja. Balkenende-interview. Ja, er is lang op gewacht. Wanneer gaat hij nou eens wat zeggen? Uh, hij heeft uitgekozen, Paul Witteman, om daar zijn verhaal uh, te doen. Uh, de algemene commentaar was nou, het was behoorlijk open. Behalve over zichzelf. maar, maar wat, Althans minder, meer dan die gewend was. Maar willen we dat? Ja, wil je dat oh, eigenlijk. Nou, nou, nou, het is maar over vraag. kabinet 4, over Balkenende 4 is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, gewoon wat jullie opgevallen is. Marsje Nieuwenhuis, wat viel jou op? Nou ja, ik had het eigenlijk stiekem al wel een beetje verwacht... maar geen grijntje zelfreflectie, vond ik. Uh, het was allemaal de schuld van alle anderen. Uh, en ik was zelf ook wel uh, geïntrigeerd door het deel over uh, zijn opvolging. Uh, hij zei dat uh, Camille Uerlings hem heeft gezegd... dat hij de kar moest trekken. En uh, nou, toen vroeg op een gegeven moment witte, witte man aan hem... van, maar Uerlings heeft uh, in een boek gezegd... Uh, Wilco Boom heeft het geschreven van de NOS... Uh, E Eurlings is helemaal niet gevraagd. En toen zei euh, Balkenende... ik vertel nu zoals ik het zelf heb beleefd. De donderdag na de gemeenteraadsverkiezingen in het torentje. Hm. Toen dacht ik van nou... Ja, is er dan ook nog iemand die het op een andere manier heeft beleefd? Uh... Nou de vraag is natuurlijk... wat bedoelt <güls> u daarmee? Heeft u het, het niet gevraagd of wel gevraagd? Ja, en niks beleven, gewoon is die vraag gesteld. Nou ja, ik had daar wel wat meer uh, ja. doorvragen geweest. Ja, het uh, klopt, wel met het boek uh, van Wilco. Man. Sorry, met het boek van Wilco waaruit blijkt dat uh, Van Heeswijk eigenlijk via Balken... Voorzitter het van het CDA. Ja, soort. te horen had gekregen dat Eurlings niet wilde. Mm -hmm. Volgens mij staat dat in een boek. En dat is op zich in formele zin al heel gek. Want een voorzitter die zou aan een nieuwe lijsttrekker moeten vragen... ben je beschikbaar. En dat gaat dan via iemand die zelf dat moment nog lijsttrekker is. Dat, dat is op zich al heel gek. Ja. Dus in dan die zin beetje, was ja, ik ja, weer niet verbaasd. Dan past waar. het wel in dat kader. Ronald Plasterk, eh, dat hij die, die term gebruikt... Hè, uh, in mijn beleving, dat is een... Politie, niet een politieke term, maar dat is een term... die in Den Haag ineens al een tijdje op gang doet... en dan straks weer weg is. Maar is dat gewoon uh, Haagspiek? Of probeert hij de vraag te omzeilen? Ik heb het geloof ik nog nooit gehoord. Nee, in mijn nee. beleving? In jouw beleving nee, nee, mijn Dat ja. heb je ja. zelf ja. misschien ja. nooit ja. gezegd. In ieder geval nooit gebruikt. Ja. Nee. nee, maar in de Haag nee. valt het om de twee zinnen. Ja, nou ja. ja, het is een duidelijke manier om, om, om te proberen iets te ontwijken. Ja. Wat zei ja. u dan als u niks wilde zeggen als minister? Uh, nou, volgens mij kun je beter zeggen... Had ja, Sorry, maar daar kan ik nu niks over vertellen. Mm. Zei u ook wel eens, ik wil hier niks over kwijt? Ja, of dat is eigenlijk hetzelfde. Soms wil je wel, maar kan je niet? nee maar Je hebt heel veel journalisten die willen weten hoe het in het kabinet is gegaan. En zeggen, ja, sorry, uh, heren, maar daar kan, ik, daar, mis, daar kan ik niks over zeggen. Nee. nee. Of, maar wat ik net zei, u, u kan dat in de Haag? Dat je zegt, daar gaat je geen reet aan? Nou ja, of dat gaat je niks aan, ja, kan je natuurlijk ook misschien dan. Ja. Ja. <laughs> maar kan je, dat, kan je dat maken als minister, trouwens? Nou ja, het is hetzelfde als wanneer je niet zegt, ik ga, daar kan ik niks over zeggen. Of dan snapt ja. je ook wel dat ik er niks over kan zeggen, dan zeg je dat. Dat is een goede. Dat, ja. dat, dat snap je. Dat, dan ja. doe ja. je beroep op wie was intelligentie. Ja. Donner uh, had altijd al een mooie, je zei, u schept meneer gaan een onzinnig beeld... en wie ben ik om dat door te prikken? Ja, Ik weet je ook nog wel een mooie uh, manier uh, Geert Wilders. Die, uh, die zei op een gegeven moment, toen het ging over zijn opvolging... en of uh, Magiel de Graaf daarvoor een kandidaat zou zijn... Oh, maar ik had de vraag niet eens gehoord. Ja. Even terug naar het interview. Precies. Want uh, wat Marcia Nieuwenhuis zegt, dat is, een, dat is helemaal waar. Namelijk, uh, het is iedereen zijn schuld wat er verkeerd gaan is, Behalve dat van hemzelf. Hij praat ook altijd over alsof hij er niet bij geweest is. Vond ik altijd het interview. Vond ik dit ietsje minder. Maar wat hij wel heel erg deed. Uh, het kabinet is gevallen over de trainingsmissie in Oerhoeskan, Afghanistan. En dat is niet doorgegaan. En dat is de schuld van de PvdA. Totaal van de PvdA. want de PvdA heeft zelfs het gore lef gehad om vier zware criteria te stellen... waarvan één helemaal niet verstandig was, namelijk het niet inzetten van F-16's. Nou, dus vier criteria stelden we? Vier, en die hebben ze allemaal ingewild. En op het moment dat de NAVO met een formeel verzoek kwam om wat te gaan doen daar... zei Bos, nee, ja, verbolgen ben ik daar ook. Laten we even luisteren. Ik was uh, verbolgen. Um, uh, dat komt omdat we hadden voldaan aan de gestelde criteria. Ik ging ervan uit, dit is serious business. We zijn dan praten over een oplossing. En toen ineens kreeg ik het te horen van, we hebben altijd gezegd dat we tegen zijn. Twee jaar en twee jaar en dat is het dan. Hmm. Toen zei ik van, ja maar wacht nou eens even, waarom praten we al deze weken? M meneer Plasterk. Dit was bewijs dat hij het echt gezegd heeft. Ja, maar hij uh, zei, we hadden uh, voldaan aan alle criteria die de Partij van de Arbeid ons had gesteld. Dat vind ja. ik op zich al wonderlijk, want dat doet het CDA natuurlijk onmiddellijk als een knipmes. Ja, ik vond het hele stukje nou niet... Ik vond het een beetje sneu. Het is, het is, het is duidelijk dat, uh, dat Jan-Peter dit nog niet helemaal verwerkt heeft. En, uh, maar is het waar of, is, is het maar, het waar of niet? God, je kunt daar honderd dingen over zeggen wat allemaal niet klopt. Het was echt he, zoek de zeven fouten en kleur de plaatjes. Zo'n zo soort oefening uh, heb je dan een beetje in gedachten. Maar ik, ik vind eigenlijk... Ik heb ook helemaal geen zin om nu weer te gaan herkouwen... van wie heeft wat wanneer gezegd. Um, um, hij legt inderdaad de verantwoordelijkheid helemaal ergens anders... Mm -hmm. Terwijl uh, er was een duidelijke kabinetsafspraak. twee jaar blijven. Hoe is kan dat was dit? Er was een kamermeerheid voor twee derde van de ja. bevolking. Wilde dat. Nee, dus even, om dat om dat nou weer ene... helemaal open te gaan trekken. Ja, nee, heb maar ik dat mag geen zin in. Nee, dat snap ik wel. Maar toch dat ene punt eventjes toch, want nee, even los van het hele verhaal. Uh, uiteindelijk, uh, die, die, dat, dat is gezegd van, dan kappen we daarmee. Maar er bleek tijdens gesprekken bleek ruimte bij jullie uh, te wezen. En toen hebben jullie vier criteria gesteld en die hebben wij opgevolgd, zegt Balkenende. En toen was het toch nog nee. Hebben jullie die criteria gesteld, ja of nee? En heeft hij ze geaccepteerd, ja of nee, volgens nee. jullie? Nee, dat, dat, het, die hele, het hele verhaal is gewoon een, een. Uit de duim gezogen. Nou, een hele eenzijdige, gekleurde en verdeeld incorrecte weergave van wat er is mm. gebeurd. Het is allemaal op scherp gesteld, vergeet dat niet. Omdat Maxime Verhagen vanuit New York opeens aankondigt, de publiek: van we, gaan over, we denken dat we nog wat langer blijven in de mm -hmm. Daardoor is het in dit vangenwater gekomen. <lacht> ah, Pim van Galen, en, en, en nou ja, nogmaals, ik heb echt geen zin, want volgens mij zit niemand erop te wachten om nou weer te herkouwen. Ik, ik, misschien om... moeten we het hem ook een beetje gunnen. Dat is een beetje de snelheid. Ja, Young. Ja, dat is wel erg deelbuigend. Te uh, want de u heeft na uh, New York, zoals bij BNR, in hmm. september... heeft u een half jaar met de PvdA-ministers vergaderd. Tot 19 februari 2011. Ja, als u meteen nee had gezegd, dan heeft Balkan wel een punt... Dan, dan had al dat crisisoverleg niet nodig geweest. Ik bedoel, de PvdA was blijkbaar bereid om iets te doen. Anders gaat er niet een half jaar onderhandelen. Ja, maar er, er, er is nu ook niemand die zegt dat de PvdA niks wilde doen. Dat is, nu, dat is wat Balkender daar nu uh, van bakt. En um, ja, ik bedoel, over die missie, daar zijn wij altijd glashelder over geweest. Die missie, die zouden we eenmalig verlengen. En dat, dat was de conclusie. Er is gezocht naar andere mogelijkheden om daar nog wat te doen. Nou ja, dat is afgelopen zoals iedereen het nu weet. Ja. En ik, ik vind, ja, laten we nou als staatsman onder elkaar niet, niet een half jaar later. Nou, Ik wilde dat een toch een beetje nog even, Pim, van ik het... vragen, want Marcia uh, Nieuwhuizen zei ook al, ik vond het, wat me opviel is dat iedereen het altijd gedaan heeft, behalve hij of het CDA. Uh, feitelijk zegt Ronald Plasterk hetzelfde, want het is wel heel makkelijk om de schuld zo inzijdig bij één partij te leggen. Uh, en dat is een beetje de teneur vond ik van, van, van zijn verhaal. Pim, was dat ook wat jou opviel? Dat dat dat, dat hij een beetje zijn gram wilde halen en vanaf, vanaf een soort wolkje. En uh, ik, ik heb nooit mijn handen vuil gemaakt. Ja, en dan vooral dat hij, wat Wim Kok volgens mij nooit gedaan heeft... dat is de voorganger waarmee ik hem even vergelijk... toch de actuele politiek gewoon vrolijk blijft bespreken als oud-minister-president. En uh, <lacht> toch ook vanuit een soort gelijkhebberigheid zegt van... ja, die geheime top in Luxemburg hè, met Jonker die eerst ontkend ja. werd. Schande dat wij daar niet bij zijn. Dat vindt overigens de hele Kamer. Hij suggereerde daar wel een beetje mee het als ik er nog Jesus had Gietland. gezeten. Hè? Ja. Nee. Ja. dat was het mij niet overkomen. Ja, Ik hij zag het niet precies, maar dat was duidelijk wat hij ja, tussendoor had. Ja proefde ik een beetje. En ja. ja, dat vind ik dan ook wel heel makkelijk. Het is een beetje klein, maar goed. Ik bedoel, Laat het nou gewoon zakken. Laat iedereen nou gewoon, laat hij nou bij zijn jongen aan het werk gaan. En dan gaan wij daarna Haag allemaal we weer verder. En ik, ik, ik, ik heb niet de behoefte om daar nou nog weer Weet te je zijn. wat ons opviel? Heel iets anders nog eigenlijk even. Uh, toen ging hij op een gegeven moment zeggen over taalgebruik van wilde... richting allerlei landen en staten ja. en mensen. En, om, en ter bestaving ter dat hij veel te verder in ging... pikte hij de sjaak van Oman eruit. Hij zei dat hij die man een dictator durfde noemen. Terwijl we dat Turkije hebben gehad... Merkel, maar ja. waarom zou Jan-Peter Balkenende... nou uitrekend zeggen wat hij over die scheik van omaan doet? Doet Ernst Young misschien niet zo'n omaan, maar jij weet, Pim. Nou ja, die omaan heeft geloof ik ook weer een rol gespeeld... bij het helikopterincident. De koningin is daar geweest, die man ja, schijnt bemiddeld dat... te hebben met Gaddafi. Ja, Balkenende heeft daar natuurlijk wat meer informatie over dan wij. Ja. En die, ja. die vindt hem misschien voor een dictator... in Midden-Oosten-termen nog vrij verlicht. Ja, ja. dat is verlicht, Marcia, okay. ja, uh, dit was het ook met Balken en de, we, de, we doen het boek Balken en nu echt dicht, denk jij, na dit? Dat zou goed kunnen, ja. Maar... Oké, okay. laten we naar de pensioenen gaan. Ja, Pim, jij had een lucide gedachte laatst, misschien on onder de douche. Alsof de Heilige Geest nedergedaald was <lacht> over de pensioenen en over wat er aan de hand is. Wat eigenlijk niks nieuws aan de hand is, komt er tot neer. Uh, nou, niks nieuws. Ik ben er maar een beetje aan het verdiepen in die zaak. En hoe meer je ervan weet, hoe minder je ervan weet. Want het is een beetje een geloofsartikel geworden. Kijk, de SP, uh, ondersteund door meneer Van der Kolk van de Bondgenoten, FV-bondgenoten. Die zegt van, ja jongens, er is niks in de hand. Er zit 800 miljard in die pensioenpot. Kijk eens, we kunnen een crisis aan. We kunnen al die pensioenen gewoon betalen. Wat, wat, wat doen jullie nou moeilijk? Hè? Mm -hmm. Die willen niet eens aan 66. Aan de andere kant zit daar de, de, de fnv top gesteund door, denk ik, de partij van de ABD 66, GroenLinks, etc. Die zegt: well, jongens, dit, dit kan niet zo langer. Hè? Er zijn steeds minder mensen die werken voor steeds uh, meer gepensioneerden. Ja, dat laatste zit ook iets in, maar ik weet gewoon vanuit de techniek: ik heb er niet voor doorgeleerd, niet wie er gelijk heeft. En ik vind het ontzettend moeilijk, laat staan voor een gewone burger, om hier. Uit te komen. Mm -hmm. uh, hebt, maar maar dat bedoel is... je daarmee ontzettend moeilijk? Laat staan voor een gewone burger. Dit wordt ook ontzettend moeilijk voor de bonden en voor de werkgevers. En voor de politiek om eruit ja, te komen. Ik, want die ik, weten het eigenlijk ook niet. Er wordt steeds geroepen. En als je erover nadenkt is dat vrij bizar. Door van de Kolk en de SP en, en al die andere. De advocabo. Maar ja, de werknemers betalen straks het gelag. Als al die fondsen maar gewoon kunnen beleggen. Maar sinds 87 geloof ik. Wordt er met name ook door het ABP, het overheidsfonds, behoorlijk veel belegd. Ja. En niemand kan mij duidelijk maken dat dat nou ineens is. Ja, wordt. Post, dus, het is eigenlijk altijd al risicovol belegd geweest. Nou ja, het is een spaarpot. En er zitten eigenlijk maar twee knoppen waar je vanuit het bestuur, vanuit de politiek aan kunt draaien. Dat is de hoogte van de premies die mensen nu betalen... en de hoogte van de uitkeringen die mensen nu of in de toekomst vanuit die pensioenpot zullen genieten. Um, en de onzekere factor daarbij is dat je niet weet wat die beleggingen gaan doen. Nee. Maar dus dat is altijd zo geweest, natuurlijk. Precies. Het verschil is dat het nu eerlijk wordt gezegd. En dat vroeger altijd illusie werd gewekt. Als je op je pensioenoverzicht keek. daar stond dan, ik noem maar wat, 20.173 en 20 cent krijg je uitgekeerd als je 65 bent. Ja. Dat suggereerde een zekere exactheid. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Alleen nu zeggen we het er eerlijk bij. Misschien is ja. dat het verschil. Ja. Nou ja, er zit. Kijk, nogmaals, niemand kan uit de dunne lucht geld creëren. Dus het is, je kunt niet toveren. Het moet allemaal ergens vandaan komen. Hooguit nog is de vraag tussen verschillende categorieën van leeftijden. Tussen verschillende groepen. van Wie, wie, wie gaat erop vooruit en wie gaat erop achteruit. Daar kun je ja. aan schuiven. En dat is natuurlijk ook een lastige discussie. Ja, um, ja omdat je aan de ene kant de, de bonden staan natuurlijk voor de belangen van de, de werkenden die bij hun zijn aangesloten. Ja. Maar, maar, maar natuurlijk ook van de mensen die gepensioneerd zijn. Ja. Maar, er is, maar toch toch een, er is toch nog een knop waar je aan kunt draaien, namelijk die pensioenleeftijd? Die ja, natuurlijk. Als, als politiek, die die, die ja. beïnvloedt natuurlijk hoe, hoeveel je in... in, in ja. uh, maar in die de staat niet in discussie gek genoeg. Dat, dat, dat, ja, daar gaan zij niet een, over. Nee. 66, kamp is er al mee bezig in de wet. Uh, heel veel partijen willen naar 67. Ik, volgens mij is dat niet nee. zo'n... Maar het uh, Marcia Nieuwehuijs, wij zaten een beetje in ik erover te praten. En uh, ze weten het nog heel erg goed, want op die dag trouwden ze. Black Monday in 1987, ook ja. zo'n enorme crisis. Uh, toen ja. kan ik mij helemaal niet herinneren, want we hebben dat toen in onze uitzendingen veel aandacht uh, aan besteed dat toen onmiddellijk werd gezegd... en nu zijn, is, de, is de dekkingsgraad van de, pe, van de pensioenen die, staan, die liggen onder schot. Daar moeten we nodig iets aan doen en die leeftijd dit en dat. Dat was toen heel duidelijk het verschil. En dat speelde politiek dus ook helemaal niet. Nou, het vervolte... Toen zat jij nog op school misschien. Het maar... verschil is dat, dat toen uh, veel meer actieve mensen... voor veel minder gepensioneerden werkten. Ja. En die piramide is nu precies omgekeerd. Straks, zijn er, geloof ik, in 2040 twee mensen op elke gepensioneerde... Ja. Ja. Uh, dus dat is ook steeds de, bij sociale zaken en kamp de reden. En voor Rutte ook om te zeggen: dit, dit is niet houdbaar. En in 1987. Nee. Zaten we nog midden in die piramide en was het makkelijk te financieren? Ja, ja, zo zoals het... dat Frank, dat uitstekende kabinet Balken en de vier, waar we allemaal met de W moeten op terugkijken. <laughs> <laughs> dat durfde nog eens door te pakken, want wij hadden gewoon besloten om jouw W-leeftijd tot 67 te verhogen. Het ja, ja, was geen gemakkelijk besluit. Daar hebben wij ook in de PVDA met onze achterban pittige gesprekken over moeten hebben. Ja. Maar dat was nog eens het kabinet dat van aanpakken wist. En nu zit er een stelletje dat maar gewoon op de handen zit. En verder dan 66 mag Maar ja, ja, Wilders heeft het op dag 1 weggegeven, hè, die, die 65. In de nacht nog ja. Ja. Ja, dus, van de verkiezingen, ja, meen ik. Het ja, laatste ja. nieuws, even naar Ronald Plasterk en dan ook de andere natuurlijk. De Raad van State heeft nu tegen Henk Wimkamp. Wim van Henk, de Kamp is het. Henk Kamp, gezegd, de minister van Sociale Zaken. Dat voorstel van jou over die AOW, dat moet je helemaal niet naar nee. de Kamer sturen. Want dat is eigenlijk enorm onvoldragen. Tess, je hebt de details. Ja, net ik, heb, gezien. ik heb het net al even ja, aan meneer Plasterk gegeven. Voorleven. Maar het is dat zij zeggen: uh, die, die, die, die, die leeftijdsverhoging in laten gaan in 2020 is veel te laat. Het is niet goed. Het hele, het hele voorstel deugt niet. Stuur het maar niet naar de Kamer. Ja. ja. Nou ja, het is ook een half voorstel. En hij heeft het dus nu met zijn voorstel... en dit bericht van de Raad van State wel naar de Kamer gestuurd. Oké. Okay, ja. Nou, wat is jouw dat... eerste commentaar daarop dan? Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net al zei. Dat dit is een onderwerp waarop het is een lastig onderwerp, maar waar je hm. het kabinet ziet dat aan de ene kant heel veel daadkracht wil uitstralen, ja. maar die eigenlijk helemaal niet heeft. Nee. Marcel Nieuwijs, ben je al een beetje cynisch geworden over de politiek? Want je kunt namelijk zeggen Raad van State belangrijk advies, doe het niet. Maar in de praktijk is meestal zo: als het ze uitkomt, zeggen ze Raad van State belangrijk en dat gaan we doen. En anders zeggen ze nee, we hebben een eigen verantwoordelijkheid als kabinet. Nou, de Raad van State is natuurlijk heel vaak heel kritisch. Maar wat, wat mij vooral uh, bijblijft, moet eerlijk zeggen... ik weet ook niet alles van pensioenen. En Black Monday, toen was ik zes. Dus... <laughs> vergeven. Dat, dat daar had je een slechte dag al, op de kleuterschool volgen? Dat is niet <laughs> helemaal meer helder op het netvissen. Als je niet aan het sparen uh, <laughs> Maar ik, ik verbaas me erover dat die pensioenleeftijd niet, niet, niet makkelijker omhoog kan. Ik bedoel, we worden allemaal ouder. Dat weet iedereen. De, de doorrekeningen van het Centraal Planbureau roepen dat al jaren. Dat, dat, dat, dat de politieke partijen zich niet goed de... hebben voor... Ja, jij snapt helemaal niet. Ja, Het uh, verzet eigenlijk helemaal niet. Nee, ja, voor mij nee. mag die omhoog. Maar ja, ja. Ja, weet je wat ze zeggen? Ja. Er is één tegenargument: dat ze zeggen, die, men wordt wel ouder, maar de kwalitatief goede jaren die nemen helemaal niet zoveel toe als de echte jaren. Met andere woorden, je bent gewoon veel langer ziek voordat je omvalt. Nou ja. En dan dat... kost je nog een hoop geld ook voor de dat, overheid. Het gek dat Want De gezondheidszorg wordt ook steeds beter. Ja. En de mensen blijven ook, ook langer gezond, volgens ja. mij. Laten we hier een streep onder zetten. We gaan een onderwerp waar jij graag over wilde hebben, Marcia. Uh, minister Donner hield een toespraak op 3 mei. Dat is de dag van de persvrijheid. En hij wil, laten we het eventjes niet zo saai la uh, laten klinken... maar uh, via een procedure van een of andere wet... kan je bij overheidsdocumenten... hartstikke spannend, want dan kun je zien hoe wetten tot stand komen... hoe het kabinet zich gedragen heeft... hoe bepaalde discussies in de ministerraad zijn gegaan. Etcetera, etcetera. Maar dat kost geld. En dat hoef jij niet te betalen als burger. Dat betaalt de staat. En Donner zegt dat wordt allemaal veel te duur. Trouwens, we hebben er ook last van. En mensen die gebruiken dat maar als een schothagel. We schieten maar gewoon. Uh, we willen dat en dat hebben. Ze hebben geen idee wat het is. Misschien rolt er iets uit. Wat vind jij daarvan? Je bent journalist... Uh, jouw toegangen worden beperkt als hij de zin krijgt. Ja, en het is toch wel ironisch dat hij het notabene... op de dag van de persvrijheid aankondigt, hè? Dat is humor van uh, uh, Piet Hein Donner, maar, volgens mij. Maar ja, ik, ik, kijk, de wet openbaarheid van bestuur... dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar volgens mij worden en burgers juist extra goed door geïnformeerd. Doordat er journalisten zijn die scherp zijn op... Um, wat nog niet naar buiten is gekomen. Ik kan een aantal voorbeelden noemen. Van, Noem eens een prachtig voorbeeld. Uh, de, de hoofdcommissarissen van de politie... die uh, naast uh, bijvoorbeeld 8.000 euro representatiekosten... die ze al mogen declareren... ook nog even 3.000, uh, nog wat euro aan stomerijkosten indienen. Gewoon pure geldverspilling. Die door een wop dus de wet openbaarheid van bestuur uh, aan het licht komt. Uh, een, een, een andere politiecommissaris die 1350 euro aan relaties schenken. Machette met een vingerafdruk, uh, haargel, <lacht> massageolie, weet ik veel wat allemaal declareerde. Dat was niet aan het licht gekomen als die WOP er niet geweest was Nou uh. zegt, nou, oké, okay, dat is de WOP, hè, wet openbaarheid bestuur. Dus je kan gewoon zo, je wil overheidsdocumenten inzien, maar dat kost geld. Nou zegt Donner inderdaad, letterlijk het belang van openbaarmaking moeten wij voortaan af gaan wegen tegen de kosten. Dat belang van openbaarmaking wordt dan. Ik weet niet door wie bepaalt. Dan mag hij dan zo. Nou ja, uit. dan kan ik wel een voorbeeld geven. Ik heb onlangs zelf ook een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur met uh, <coughs> naar, naar de kosten van openingsfeestjes van wegen door uh, administrerings ja, gedaan. Dat wel, liep ook in de miljoen. Nou, 1,2 miljoen is daaraan besteed en ik, ik via de grapevine hoorde ik dat het ministerie eigenlijk best wel blij was met het verzoek omdat ze zich niet hadden gerealiseerd hoeveel dat was. Oh. En uh, voor het eerst nu die kosten dus op een rijtje hebben gezet... en de minister uh, Schultz-Verhagen, die, die er nu zit... die heeft ook gezegd, nou, daar gaan we wat aan doen. Nou, dan kan je best een ambtenaar twee dagen voor aan het Waar werk aan het wat, wat vindt u van, van, van het idee van uh, Donner... Om de toegang tot die overheidsdocumenten via de uh, WOP te beperken. Nee, dat vind ik een slecht idee. Om juist, je bent ook onderwerp van die openbaarheid. Dus als je dan nou zelf gaat zitten beoordelen, uh, wat wel en niet geschikt is, dat of, is of de, wat de moeite waard is. Ja, ja dan, dan wordt het natuurlijk een heel vervormend systeem. Ik denk ook dat uh, ik zit even te denken, die bewindspersoon die over de media gaat, dat is, dat is uh, uh, Marje van Bijsterveld. Mm -hmm. ja. Dat is natuurlijk ook de vraag. wat die, want die heeft ook vanuit die optiek een verantwoordelijkheid voor de kwestie. Dus ik. Ik denk dat hij zich er ook mee bezig zou moeten houden. En de ruzie ik... maken van Piet Heijn, waar bemoei jij je ja, mee? Dat en, is mijn en, winkel. En wat ik ook nog wel zorgwekkend vind... Uh, kijk... Uh, uh, uh, donder wordt, lees ik in de krant ook weer eens genoemd... om misschien op een gegeven moment de Raad van State te gaan... vicevoorzitter. Dan moet je wel iemand hebben met heel veel rechtsstatelijk besef... in zijn donder. Dat vind je hier niet van getuigen? Nou, ik vind dit wel... Dit vind ik een zorgwekkend punt, hoor. Pim, is dit niet een beetje regentesk? Hij zal wel even uitmaken wat openbaar kan zijn... wat het volk kan inzien. Ja, nou Klein beetje, niet hem in verdediging te nemen... maar er zit, zit misschien wel iets in... want er schijnen allerlei bureautjes in Nederland te zijn. Kijk, de overheid moet geloof ik binnen 60 dagen reageren. En zo niet, dan, dan wordt er een boete opgelegd. Er schijnen allerlei bureautjes te zijn die die boetes dus gaan innen... Door met een mer avoir aan Bob-verzoeken te komen. Het is van. Jeetje, wat zitten de mensen toch slecht in nou elkaar? Ja, kijk, en ja. dat, dat zijn hopelijk geen journalisten, ik denk het niet hoor. Dat, dat, dat, weet ik weet niet wie dat zijn. Dat zijn Zij uh, Entrepreneurs, daar moet het kabinet blij mee zijn. Maar, ja, maar goed, daar is de wet natuurlijk niet bedoeld. Nee. Maar misschien dat Donnet dan in zijn wijsheid dat ook zou kunnen. Maar hij uitlaken. zou als jurist ook kunnen zeggen, als daar is de wet niet voor bedoeld, dan moeten we misbruik van de wet tegengaan en niet de wet aanpassen. We zijn ja, de de precies. Politicus. Hij is meer ja, politicus hij kan dan wet van die misbruik die er nu is. Uh, als je geflitst wordt op de snelweg... dan kun je nu ook via de uh, WOP... De uh, documenten opvragen die daar aan te grondslag liggen. Oh, ja. En dat, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ze willen tegengaan. Maar oh, okay. er zijn al in allerlei korpsen manieren bedacht om dat tegen te gaan. Nou, waarschijnlijk gaat het nergens heen. Laten we het nog even over Griekenland hebben de laatste minuten. Er was een topoverleg in een kasteeltje in de uh, Dingers, in Luxemburg. In Luxemburg ja? Wij waren daar niet bij. Klonk een uh, het ging over Griekenland. Uh, wij betalen daar een, een klap geld aan. Als het helemaal verkeerd gaat, dan moeten wij dokken. He, dat, in, via dat noodfonds. Maar we mogen niet meepraten. De jager, minister van Financiën, die zei, nou, dat maakt niet zo druk om. Ik geloof daar niks van, Ronald Plasterk. Dat hij zich daar niet zo druk om maakt? Nee, dat denk ik ook niet. En uh, er zal ook wel getelefoneerd zijn uh, dat weekend. Het was ook gek dat, dat, dat Nederland er niet bij was. Het heeft volgens mij wel degelijk wat te maken met de uh, ja, de, de, de anti-internationalistische houding die dit kabinet ook uitstraalt. En een van de drie coalitiepartners die natuurlijk voortdurend roept... nu ook weer, uh, Wilders, die roept van, uh, van we betalen we, we, we niks meer. Zou dat aan, daar vindt, werkelijk mee te maken hebben? Want Nederland betaalt namelijk wel, we doen namelijk Schacht. wel gewoon keurig ja, mee. Ja, maar dus het... niet dankzij de coalitiesteun. Dus als, als, als, als een van de drie coalitiepartners naar zijn zin mm -hmm. krijgt, dan valt het helemaal stil. Dus een... hij zal alweer ja. bij de oppositie moeten, moeten aankomen. en Zeggen van, uh, vindt u eigenlijk ook niet dat, ja. dat ik gesteund moet worden. Ja. En u gaat ik zo, het zo meteen langzamerhand... naar hem toe, hè? gaat het daarover? Of gaat u niet zeggen waar het over gaat? U gaat er hierover. U krijgen u overleg waarschijnlijk. Uh, maar uh, ik. Ik, ik ja, denk dat het, het op lange termijn, eerlijk gezegd, geen houdbare situatie is. Dat je over nee. zulke belangrijke kwesties, midden in een crisis in Europa... dat je een regering ja. hebt zitten waar de regeringspartijen, de coalitiepartijen... het niet met elkaar eens kunnen worden over maar, wat er moet gebeuren. Maar, maar, toch... maar, maar, maar ja, even eventjes. Uh, ik hoorde gisteren Pieter Omzicht van het CDA zeggen... Ik, ga er e ik reken er eigenlijk op dat de Kamer teruggeroepen wordt van reces. We worden van gelijke strekking. Ik zie daar overigens enorm tegenop. Ik was benieuwd waarom. Maar uh, <lacht> dat betekent dat het politiek enorm gaat spelen, als dat waar is. Ik heb daar eerlijk gezegd zelf nog niks van gehoord, nee. nee? Nee, nee ja, Bovendien, ja, het is gebeurd. Uh, mm -hmm. Je kunt hoogstens zeggen, de volgende keer niet meer doen. Maar Wat zeg je van wat Plasterk zegt? Dat, nee, dat is het punt nou. natuurlijk niet Het punt is, dus maandag is er een nieuwe Ecofin bijeenkomst Dus is een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën. Die wordt altijd in de Kamer voorbereid. Dat is nu ook gebeurd. Hè. Ja. Dat was twee weken geleden. Mm -hmm. Dus stel dat er zich nu nieuwe feiten voordoen... en dat hij daar dus namens Nederland nieuwe toezeggingen moet doen... dan is het natuurlijk zijn probleem of hij zich daarin gesteund kan weten... dat hij namens het land spreekt. Met mm -hmm. alweer dat hij een Kamermeerderheid achter zich heeft. En, maar gewoon... Goed, dus, dit is een probleem dat geschetst wordt, wat, wat er toch wel lijkt te zijn: Pim van of niet nou, ja, voor, dit, ik, voor ik, dit kabinet? Maar hij kan dat beoordelen, Hij weet niet wat hij daar misschien moet gaan toezeggen. Nee, maar goed, hij weet hij inmiddels dan wat er in het geheime beraad is besloten. Ja, dat weet je niet. Nee, <laughs> nee maar ik wil jullie zijn als internationale partij toch ook gehouden om, om dat Europa-beleid te blijven. Partij steunen. van de Arbeid wordt dat nog genoemd. Sorry, ja. ja. Uh, ik bedoel, dat is toch niet geloofwaardig als de Partij van de Arbeid straks ineens gaat afhaken om, om ja, het kabinet te pesten? Hè? Dat zegt ook nee, maar, maar, als maar u, zegt, u suggereert dat er een soort grens is aan onze steun voor het internationale beleid. Nee, ik zeg alleen als, als, als de coalitiepartijen of twee van die drie partijen onze steun willen, moeten ze wel vragen. En dan moet er wel een openbaar debat zijn waarin dan wordt, wordt uitgelegd wat dan de plannen zijn. Dus um, dat lijkt me niet meer dan normaal. We leven hier in een democratie. Ja, nee, dat, dat, dat lijkt me op volstrekt normaal, die openbaarheid. Maar ik denk dat u dat tot in lengte van jaren zult blijven doen. Maar dat is een voorspelling. Okay. En ik mag plaats ik voor de op. nieuwslezer. <laughs> Goed, het einde van de villa alweer. En van ons vragenuurtje Ronald Plasterk, hartelijk bedankt. En Geniet. Pim van Galen en Marcia Nieuwenhuizen ook bedankt. Graag tot een volgende keer. Het einde dus van de villa op deze dinsdag. Wij zijn er natuurlijk morgen weer op dezelfde zender vanaf half vier. En zometeen ook op deze zender na half vijf het Radio In Journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Ja, het WK Tafeltennis, om daar maar eens mee te beginnen. Zo, daar hebben die zit. Ook over uh, eventjes kort met minister Verhagen. Die zit op dit moment in China. Er zit natuurlijk veel Chinezen in Rotterdam bij dat WK. We hebben het over de overname van Skype door Microsoft. De jonge zeearenden in Lauwersoog. oog. Dus eigenlijk van alles wat vanmiddag. Na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Gert Kuk. Radio 1, het NOS Journaal.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 En Microsoft neemt het internettelefoniebedrijf Skype over. De overname krijgt Microsoft een, ook een stevige positie op de internettelefoniemarkt voor consumenten. Skype is een goedkope manier van bellen en daarom populair. En dat waren de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie. De meeste vertraging is rond Rotterdam. De bijzonderheden zijn op de A13 Den Haag-Rotterdam. tussen knoop het Ipenburg en knoop het Kleinpolderplein, 11 kilometer file. De A15 dan, Rotterdam-Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Paarbelecht 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk en er is één rijstrook dicht. Daardoor ook een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... tussen Nieuwe kerk en de IJssel en Rotterdam Centrum, 8 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend plein 7 kilometer. Uh, dat zijn mensen die kijken naar een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda... tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht, 3 kilometer. En de A16 Rotterdam richting Breda dus, daar is de linker rijstrook dicht.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 NOS Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. De zwaarste bombardementen op Tripoli sinds weken... dat is vandaag het nieuws uit Libië. Terwijl de Verenigde Naties een staak het vuren willen... om steun te geven aan de bevolking in de belaagde stad Misrata. U krijgt de laatste ontwikkelingen. Het regent en het blijft ook even regenen. Dat hoort u zo meteen van Gerrit Hiemstra. En die plaatselijke buien die zijn alleen nog niet genoeg om de droogte te doen vergeten. Dus komen er maatregelen die vooral boeren en schippers zullen treffen. Daarover staat secretaris Atsma na vijven. Er dreigt een grote milieuramp in Turkije door een damdoorbraak in de buurt van een zilvermijn. Onze correspondent over de mogelijke gevolgen. En volgens onderzoek spelen 12.000 jongeren dagelijks zo'n 8 uur op hun computer. Ze zijn verslaafd aan spelletjes. Zometeen een reportage daarover. En wat we van u willen weten is... herkent u dit gedrag bij u of bij misschien andere kinderen? Wat doet u eraan? Laat het ons weten via Twitter, apestaartje NOS Radio 1... of ga naar ons weblog op de site nos.nl. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen met een update vanuit Tripoli, de Libische hoofdstad. NAVO-vliegtuigen bombardeerden vandaag militaire doelen in het centrum van de stad. Het waren de zwaarste bombardementen van de afgelopen weken. Mustafa Oepi, onze buitenlandredacteur, wat is er precies geraakt in Tripoli? Nou, volgens de NAVO gaat het vooral om militaire doelen die geraakt zijn. Maar volgens de Libische autoriteiten zijn er ook heel veel regeringsgebouwen getroffen door die bombardementen. Waarbij ook slachtoffers zouden zijn gevallen, vooral ook kinderen. De NAVO zegt vooral dat de gemunt hebben juist inderdaad om militaire doelen... om op die manier zeg maar, de, ja, de militaire capaciteit van het regime op die manier zeg maar, uit te schakelen. Maar we hebben, ik heb zelfs ook beelden gezien op de Libische staatstelevisie... Die waarin dus ook inderdaad de regeringsgebouwen uh, worden vertoond... waarbij mensen uh, naar het ziekenhuis worden gebracht... die uh, gewond zijn geraakt bij de bombardementen. Uh, maar ook de Libiërs uh, die ik gesproken heb... die geven aan dat dit echt de meest zware bombardementen zijn geweest... die ze sinds lange tijd uh, hebben gezien. Want we hebben de beelden. We de NAVO, de televisie in Tripoli. Maar jij hebt gesproken met mensen in Tripoli om het beeld compleet te krijgen. Wat heb je gehoord? Ik heb een aantal mensen gesproken. En uh, uh, daaruit eigenlijk komt een beeld naar voren van een schrijnende situatie in Tripoli. De hoofdstad uh, van Libië. Van lange rijen bij benzinestations. Daar is schaarse aan, aan uh, benzine. Er wordt zelfs gevochten om, uh, om, om benzine. Mensen moeten lange tijd wachten voordat ze überhaupt iets uh, van benzine kunnen, kunnen krijgen. Er uh, is geen brood meer te krijgen, want je moet het zo zien... de bakkerijen in Tripoli werden vooral gerund... door buitenlandse gastarbeiders. Ja, die zijn natuurlijk vanwege de, de oorlog massaal vertrokken. Daar is eigenlijk op dit moment niemand... die die bakkerijen van brood zou kunnen voorzien. Dus volgens ook weer bij de mensen terecht te laten komen. Er is gebrek aan, aan voedsel, aan levensmiddelen... en er is ook gebrek aan medicijnen. Dat is eigenlijk het verhaal uh, uh, van, van mensen... die ik uh, uh, te horen krijg uit, uit Tripoli zelf uit de hoofdstad. Dat is een wezenlijke verslechtering van de situatie... In de hoofdstad, waar heeft dat gevolgen voor de positie van Gaddafi? Nou ja, de mensen zijn, zijn eigenlijk de situatie zat en uh, min of meer wordt er nu ook beschuldigend, of althans uh, het regime van Gaddafi wordt verantwoordelijk gesteld uh, voor, uh, voor de situatie, ook omdat het regime van Gaddafi niet in staat is om die het nou ja, gebrek aan levensmiddelen aan medicijnen, om, om dat tekort zeg maar, aan te vullen. Ik ja, bedoel, de, het regime doet er volgens de bevolking in Tripoli weinig aan en dus neemt de kritiek ook op het regime toe. Daar zijn op dit moment ook demonstraties geweest. Dat is, horen we eigenlijk ook voor het eerst weer sinds lange tijd. Demonstraties in het oosten en in het zuiden van Tripoli. Dat is vrij eigenlijk ongekend. Is het denkbaar dat er een staaktvuren komt op korte termijn? Nou, dat is graag wat de VN zou willen. Om in ieder geval de, de bevolking van Misrata... waar nou ja, de hulp eigenlijk uh, het schrijnst is. Waar heel snel uh, eigenlijk mensen bevoorraad moeten worden... Met, met levensmiddelen, maar ook met medicijnen. Maar ja, ik doel de Libische, het Libische regime zegt wel iets te voelen voordat het, het vuren. Maar uiteindelijk gaan ze toch gewoon weer door... Uh, met het, uh, bo, bo, uh, het, sorry, met het uh, bombarderen van doelen, van burgerdoelen in Misrata, waarbij heel veel burgerslachtoffers vallen. Stand van zaken tot nu toe. Moestaf ook weer, dankjewel. Microsoft neemt internetbelbedrijf uh, Skype over. Softwaregigant betaalt bijna 6 miljard euro voor Skype. Wim Zwanenburg is analist van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat uh, maakt Skype aantrekkelijk voor Microsoft? Nou, uh, Microsoft die ziet dat uh, een groot deel van de gebruikersmarkt uh, wegwandelt... Uh, bij de bestaande producten van uh, Microsoft. Uh, men gaat steeds meer... Uh, ...zeg maar uh, spreken, handelen en allerlei andere dingen doen via de mobiele gadgets, via de smartphones, via de tabletcomputers, via de iPads. En bovendien is natuurlijk uh, Google een hele grote concurrent en die is ook zeer actief in mobiele telefonie. En vandaar dat uh, Microsoft nu een groot bot uitbrengt op... Uh, uh, ja, op Skype. En er zijn 170 miljoen gebruikers ongeveer uh, van Skype. Toch is het niet winstgevend. W wat verklaart dan die 6 miljard euro? Ja, die 170 miljoen, dat zijn de maandelijkse gebruikers. Er staan meer dan 660 miljoen uh, gebruikers uh, geregistreerd. Overigens uh, heeft uh, Skype uh, de laatste maanden, het laatste half jaar, wel operationeel uh, bedrijfsmatig positief uh, gedraaid in, in de zwarte cijfers. Maar omdat ze een kostbare financiering hebben, met schuld gefinancierd zijn... Uh, is, de netto, uh, is het netto resultaat nog negatief en zijn ze nog steeds uh, verliesleidend. Maar uh, er is natuurlijk uh, wel een enorm aantal gebruikers. En Microsoft wil de Skype-applicatie gaan koppelen aan alle andere applicaties die Microsoft te bieden heeft. En dan kunnen we onder andere denken in de consumentenmarkt ook aan uh, de Xbox, uh, de gamecomputer... Uh, en zo zijn er uh, tal van andere uh, mogelijkheden. Microsoft heeft recent ook een deal gesloten met uh, Nokia. En wil uh, ook mee gaan doen op die uh, markt voor smartphones. Heeft daar ook een nieuw operating system, Windows Mobile 7, voor uh, uitgebracht. En wil daar natuurlijk uh, concurreren met uh, de iPhone van Apple en de Android uh, toestellen waar uh, Google achter zit. Maar kan je verwachten dat om, omdat ze er geld mee willen verdienen uiteindelijk dat je meer reclame krijgt bij het skypen? Uh, ja, reclame is nog wel het uh, verdienmodel, want de Skype uh, dienstverlening zelf is uh, gratis. Uh, het is het advertentieopbrengstemodel en uiteindelijk ook een uh, transactiemodel. Als uiteindelijk uh, iemand via een advertentie tot een uh, besteding komt, dan krijgt de aanbieder, de adverteerder ook nog uh, iets van, uh, van de revenue uh, mee. En uh, voor sommige spelletjes wordt ook wel degelijk uh, betaald. En Xbox wordt ook steeds meer uh, gekoppeld aan uh, betaaldiensten. Ja, en, en Skype is nu nog gratis. Maar KPM bijvoorbeeld heeft net aangekondigd kosten in rekening te zullen gaan brengen in de toekomst. Wordt het daarmee uiteindelijk niet minder aantrekkelijk voor Microsoft Skype? Dat is nog maar de vraag wie hier de winnaar en de verliezer wordt. Want KPN kan eigenlijk ook nog niet zeggen wat hun toepassing wordt, welke abonnementsvormen ze gaan aanbieden. Er is een verschuiving naar gratis diensten, maar dan moet de consument wel de advertenties accepteren. En of KPN daar goed uit uh, gaat komen of uiteindelijk Microsoft uh, met Skype, uh, dat staat nog te bezien. Dat is nu nog moeilijk vast te stellen. Wim Zwanenburg, analist van Stroeven en Lemberger. Ik dank u wel voor uw toelichting dus over de overname van Microsoft van Skype. De wereldkampioenschappen tafeltennis in Ahoy in Rotterdam zijn nu echt begonnen, want de topspelers mochten vandaag in actie komen. De Nederlandse deelnemers deden dat ook op de eerste dag van het hoofdtoernooi. Mark Brasser heeft het gevolgd. Mark, we begonnen de dag vanmorgen met zes oranje speelsters. Hoeveel zitten er nog in het toernooi? Nou, van die zes zijn er nog wel geteld uh, twee over. En het zal jullie denk ik niet verbazen dat Heli uh, Zhao en uh, Li Jess... en die, hadden, ja, die waren geplaatst ook uh, vanwege een, uh, ja, een hoge ranking op de wereldranglijst... hadden daardoor een iets wat beschermde status... en daardoor een makkelijkere tegenstandster in de eerste ronde... dan uh, de andere Nederlandse vrouw. Die hadden ook wel heel erg slecht gelood. Linda Kremers verloor van de Duitse Wu, 4-0. Kansloos Helena Timina tegen de als vijfde geplaatste Chinese Liu Shenwen. Uh, ook 4-0. En uh, Jana Timina verloor van uh, Gerugina Pota uit Hongarije... Ook met 4-0. Eigenlijk kansloze nederlagen voor uh, die drie vrouwen. Ja, en dan het, het, het jonge talent Brit-Eerland. Zij speelden tegen duo Yu. Dat is de nummer 4 van China. En, en, en die ging er ook met uh, 4-0 af. Maar speelde toch een, uh, ja, een, een goede wedstrijd. Ja, dat is toch wel... Uh... Teleurstellend dan denk ik. Ze had toch een beetje verwacht hier zou ze wel eens als het aankomende talent iets kunnen laten zien. Ja, maar goed tegen de nummer 4 van, van de wereld uh, uit China is ze natuurlijk uh, ja, ja heb, je, heb je weinig kansen en, en, en ze heeft gewoon goed gespeeld. Ze heeft haar eigen spel gespeeld. Het is al knap dat ze, dat ze punt 1 zich voor, voor het WK geplaatst heeft via de Nederlandse kwalificatietoernooi. Toen heeft ze zich hier nog deze week door de kwalificatietoernooi heen geslagen zodat ze mee mocht doen aan het hoofdtoernooi. Nou, voor een 17-jarig meisje is dat natuurlijk hartstikke mooi. Ja, en dan tegen you in de eerste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 Ja, genieten heeft ze gedaan. Met een stralende glimlach uh, kwam ze achter de tafel vandaan. Meldde ze zich bij de journalisten inderdaad. Ze heeft, ze heeft genoten, ze heeft zich laten zien. En ze weet uh, waaraan ze moet werken. Keihard werken in de toekomst. Een plan maken voor de toekomst. En dan, uh, en dan kan ze verder. En ze is 17 jaar. Dus ze heeft nog wat jaren te gaan. Lijjoa moet het dus gaan doen voor Nederland. Had zij het nog moeilijk? Ja, ze, nou, dat is, ze speelden een beetje een, een rare wedstrijd. Ze speelden tegen een jonge Duits, een 18-jarige, Sabine Winter. Eerste drie games eh, niks aan de hand. Een 3-0 voorsprong voor Li Jiao. Het zag er allemaal heel goed uit. Het, het leek een, ja, een makkelijke 4-0 overwinning te gaan worden. Maar ja, toen in de vierde game verslapte Jiao wat. Sabine Winter ja, die, die had zoiets van: nou, ik, ik ga hier waarschijnlijk verliezen. Dus die ging een beetje Fabank spelen. En, en ja, Jiao die, die, die verloor zomaar twee games. Het werd 3-2. Het leek nog even spannend te worden. Want zei na zijn van... jaar, ik ben eigenlijk nooit echt in de problemen geweest. Ze won de wedstrijd uiteindelijk met 4-2. Maar ja, het er uh, toch wel wat energie en Dat bleek wel toen ze zich na afloop van de wedstrijd meldde bij collega Edwin Cornelissen. Li Jiao, nou, de kop is eraf, hè? We zijn begonnen. Oh, ja. <lacht> Ik moet niet zo moeilijk Nederlands tegen mij praten. <lacht> Zeker nu niet. Nee, nee. Ja, het toernooi begonnen, ja. Ja, zes vrouwen begonnen dus. Er zijn er nog twee over, Li Jiao en Li -Jaz. spelen vanavond ook nog het dubbelspel. Ja, eigenlijk kun je zeggen, na nou, dag één, het is uh, business as usual. De in China geboren vrouwen, die uh, moeten het gaan doen voor Nederland. Mark je dankjewel, vanuit Rotterdam. Dan de economie. Bedrijven staan te trappelen om zaken te doen in China. De minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, is nu in China aan het hoofd van een grote handelsmissie. Hij zit op dit moment in Peking. Minister Verhagen, goedenavond voor u. Ja, goedenavond of goedemiddag voor, uh, voor u. Maar hier is het inderdaad goedenavond. De eerste dag zit, er, uh, zit erop van bezoek aan China. Ja, ik ben vergezeld door een handelsmissie van 45 bedrijven. Die, die ook allemaal eigenlijk aangeven dat ze groot belang hechten aan een Nederlandse overheid... die opkomt voor, voor het bedrijven en voor het verbeteren van, van de betrekkingen. Want in China hechten ze bij het zaken doen erg aan overheden. En ik begrijp dat er vandaag al wat contracten zijn gesloten. Bij, bij wat heeft u een rol gespeeld? Ja, ik was uh, natuurlijk aanwezig toen ook drie Nederlandse bedrijven vandaag contracten energiebedrijven die contracten gesloten hebben met Chinese bedrijven ter, uh, ter waarde van, van 100 miljoen euro. Uh, dat gaat over uh, zonnepanelen, geloof ik, hè? Dat gaat he? onder andere over, over zonnepanelen, maar ook over uh, samenwerking op het punt van biomassa, uh, windenergie. Dat was ook in het kader van een uh, samenwerking op het punt van, van duurzame energie, die ook uh, veel meer potentie heeft uh, voor de toekomst. Dus dat is, uh, dat is heel goed. En uh, voor de overige 45 uh, meereizende bedrijven... heb ik de aftrap gegeven aan, aan allerlei speeddate-sessies... waarbij Nederlandse bedrijven in contact zijn uh, gebracht... met hun Chinese collega-bedrijven. En op die manier ondersteuning natuurlijk ook de Nederlandse bedrijven... bij het verzilveren van de kansen die uh, die enorme economische groei uh, ook biedt. Want vroeger was China vooral aantrekkelijk als productieland... Uh, nu vooral als afzetmarkt. Bedrijven staan in de rij om daar voet aan de grond te krijgen... De kans bestaat natuurlijk wel dat op een gegeven moment... de Chinezen die technologie met die producten binnenhalen... en daarna die buitenlandse bedrijven de deur wijzen. Ja, maar u moet zich uh, uh, toch voorstellen dat uh, in de huidige situatie... Uh, het niet een, uh, een, een zaak is van, van, van bang zijn voor, voor, voor China. Want uiteindelijk levert de opkomst van, uh, van China ons in Nederland... meer banen en inkomsten op... ...dan wanneer uh, we alle investeringen binnen onze eigen grenzen zouden houden. En dat is omdat Nederlandse producten en diensten in, in China verkocht worden? Ja, uh, kijk, wij kunnen heel goed meer concurreren uh, met de wereldtop... ...zeker in sectoren waar, uh, waar Nederland in uitblinkt. En uh, het is niet een kwestie van, van iets weggeven. Uh, de wereldeconomie is tegenwoordig geen, geen zero-sum game... ...waarbij de winst van de ene land het nadeel van de andere land is... Ik denk dat we juist blij moeten zijn dat China ook juist kijkt naar Nederlandse bedrijven die gewoon geld kunnen verdienen met hun technologieën. Maar hoe bescherm je je technologie? Voor bedrijven waarvoor het van belang is dat ze die kennis ook houden, daar ben ik ook bij bezig. Bijvoorbeeld in de contacten met de ministers hier... ...om te zorgen dat uh, zij niet bepaalde eisen zullen stellen... ...die het onmogelijk gaan maken voor Nederlandse bedrijven om hier te investeren. Zodat het ook uh, duidelijk wordt bij de Chinezen dat het winst kan zijn... ...bijvoorbeeld als het gaat om bijvoorbeeld zaadveredeling... Uh, ...dat zij toch kunnen samenwerken met die bedrijven... ...omdat dat meer voedsel, hoogwaardige kwaliteit oplevert... Uh, ...en dus ook lagere prijzen in uh, China voor de Chinese bevolking... En uh, als ze de hele technologie zouden eisen dat dat zaadveredelingsbedrijf hier überhaupt niet gaat zitten. Dus op die manier probeer je natuurlijk ook niet alleen de toegang zeker te stellen... maar ook de, uh, de kennis voor zover dat noodzakelijk is om die in Nederland te behouden. En bij uw uh, bezoek brengt u ook de mensenrechten ter sprake bij dit soort gesprekken. W wat heeft u gezegd vandaag over het oppakken van activisten en dissidenten? Iets wat is toegenomen de laatste tijd in China? Ja, ik, eh, eh, het, is, het is duidelijk dat ik eh, bezorgd ben over de, over de verslechterde mensenrechten situatie. Eh, eh, ik zal dat ook in de gesprekken die ik eh, voer, eh, ook morgen met eh, onder andere de vicepremier, zal ik dat uiteraard ook, eh, ook aan de orde stellen. En eh, eh, juist omdat je met elkaar zaken doet, kom je ook geregeld bij elkaar over de vloer. En dat biedt dus ook mogelijkheden om over maatschappelijke uitdagingen, over respect voor mensenrechten, over de verantwoordelijkheid die China hoort te nemen in de wereld, om daarover met elkaar in gesprek te zijn. Ik ben niet bang om China op die verantwoordelijkheden aan te spreken. Dat zal ik ook doen. Dus u brengt het ter sprake. Brengen zij op hun beurt het tafeltennis misschien in Rotterdam nog ter sprake? Dat sluit ik niet uit. Want ik heb inderdaad begrepen dat er veel Chinezen ook op dit moment in Rotterdam zijn bij het, het tafeltennis. En um, uh, ik denk dat uh, Bettina Vriesenkoop, die hier ook uh, enige jaren uh, verbleven heeft, dat die uh, wat dat betreft uh, een goede ambassadeur is. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor het, uh, het pingpong en het tafeltennis wat daar uh, op dit moment in Rotterdam plaatsvindt. Ik dank u wel, minister Verhagen. En ik wens u nog een mooi en succesvol bezoek toe daar in China. Prima. Goed, dank. De vierde etappe van de ronde van Italië wordt vandaag gewoon verreden... maar telt niet mee voor het klassement. Dat als eerbetoon aan de gisteren omgekomen renner Wouter Weiland. Straks meer. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin Hart. Ja, Door een kapotte vrachtwagen op de A58, Tilburg richting Breda... staat er 7 kilometer file tussen Geelze en Knoopert-Galder. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Breda volgt uh, Den Bos, de A65, A2 en de A59. En de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Die weg is nu dicht tussen Venlo-Zuid en de afrit maas -Bree. Het komt door een ernstige aanrijding. Voor de richting Venlo houdt u Eindhoven aan, de A2 en de A67. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Zijn motto is sine timores serviamus illi. Oftewel, dat we hem mogen dienen zonder vrees. Dat hij de functie aanvaardt is een blijk van trouw en gehoorzaamheid... zoals hij het zelf zegt, zoals hij toen heeft beloofd toen hij priester werd. We hebben het over Hans van den Hende, de huidige bischop van Breda... die per 2 juli de nieuwe bischop van Rotterdam wordt. Dames en heren, zoals u weet is vanmiddag in Rome bekendgemaakt... dat Paus Benedictus... Monsieur van der Hemde benoemd heeft tot bisschop van Rotterdam. De nieuwe bisschop van Rotterdam wordt voorgesteld door de vertrekkende bisschop van Rotterdam, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Luin. En ik wens hem van harte gods rijke zegen toe als vijfde bisschop van Rotterdam. Monseigneur, dat kan ik eindelijk een keertje zeggen. Iemand daarmee aanspreken. Hoe wordt u dat eigenlijk? Bisschop, in dit geval zo'n overplaatsing. Is daar een sollicitatieprocedure voor? Of wordt je gevraagd? Je wordt gevraagd. Er is geen sollicitatieprocedure. Er komt geen advertentie in de krant. Bisschop gevraagd. Maar uiteindelijk is het een procedure die buiten kandidaten omgaat. Ja. En dan op een moment komt de vraag: wilt u die taak op u nemen om naar Rotterdam te gaan? Van Breda naar Rotterdam. Ik begrijp dat het vrij ongebruikelijk is, zo'n zo overplaatsing. Is het ook een promotie? Ik beschouw het zelf niet als een promotie. Ik als een volgende stap die gevraagd wordt te zetten. Uh, het kleinste bisdom Groningen, daar kom ik vandaan. Ik ben toen naar Breed Aangekomen, het volgende bisdom. In grootte ook, 460.000. En dan nu Rotterdam iets boven de 500.000. Dus het is in zekere zin een groter bisdom. Maar de natuurlijke achterban, zeg maar, de rol van de katholieke kerk is in Rotterdam veel minder sterk dan in Breda, zou je zeggen. Zeker, dus in de grote samenleving van Zuid-Holland, met meer dan 3 miljoen mensen, is de katholieke kerk een minderheid, 14 procent. Dan het Brabantse land. Meer uitdaging? Het, uh, nou, je bent in ieder geval uh, uh, net zozeer als in Brabant geroepen om uh, van je geloof te getuigen. En dat zal uh, in deze situatie iets meer in een veelkleurigheid zijn. Wat gaat uh, de gewone Gewone kerkganger, gewone parochielid in het bisdom Rotterdam van deze benoeming merken. Wat gaat er veranderen? Nou, dat kan ik op dit moment niet zeggen, want ik ben in dat bisdom niet ingevoerd. Ik ben nu in Breda werkzaam. Tot 2 juli ben ik ook bischop van Breda. Dus ik ga me daarna pas oriënteren op het nieuwe bisdom. U wordt me echt laten inpraat en zelf kijken. U wordt streng in de leer genoemd. Zou kunnen, ja. Ik denk wel dat het van belang is uh, dat je uh, als bischop zorgt... Conform je ambt, eh, dat het geloof eh, bewaard wordt. En dat betekent dat je het over verkondigt. Dat je ook de voorwaarden schept bestuurlijk om dat het te kunnen bewaren. En orthodox betekent op.. Een rechte weg, op een juiste weg. Ja. En ik denk dat je niet zwalkend bischop kunt zijn. De laatste keer dat het grote publiek kennis kreeg van zeg maar een richtingenstrijd, een discussie over die leer, dat was toen er in Noord-Holland een priester ja. was die een oranjemis wilde voordragen. Ik hoef je dus niet te vragen of je daar tegen bent. Dat was in het bisdom Haarlem, ja. met een ander bisdom, dus ja. daar ga ik niet over. Nee, maar het is wel een mooie testcase om een idee te krijgen van ja. hoe u tegenover die dingen staat. Zoals we er zijn het zien als ik ze in mijn eigen bisdom uh, moet bespreken. Maar te... niet alles is vanzelfsprekend. Nee. Dus... Nee, u hoopt dat het niet gebeurt? We zullen zien wat zich aandient. Het zijn nu zware tijden voor de katholieke kerk, met alle misbruiksschandalen die er geweest zijn. Hoe ziet u uw eigen rol daarin om het imago van die kerk te verbeteren? Nou, in de eerste plaats is het zo dat uh, je natuurlijk elk bisdom te maken hebt met specifieke zorgen. Uh, en het imago uh, op dit moment uh, onder druk staat, onder andere door het seksueel misbruik dat er is. En daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Ik denk dat we daar als bischop een commissie voor hebben die het onderzoek goed doet. En ik wil daar graag zorgvuldig mee omgaan. Hoe ziet u uw eigen rol in de samenleving in zo'n grote stad als Rotterdam? Je moet zichtbaar zijn als kerk, maar dat is Rotterdam ook, zichtbaar als kerk. En dan... Uh, ben je toch vanuit het geloof betrokken op de samenleving. En ik denk dat het van belang is dat we ook de rijkdom van het geloof... waar het ons handelen betreft ten opzichte van de samenleving goed, goed realiseren. Dus de zorg voor de mens en de waardigheid van de mens... en de samenleving als een, een, een geheel en niet als een verzameling van individuen. Dus daar hoop ik graag aan bij te dragen. De nieuwe bischof van Rotterdam, Hans van den Hende. Matthijs van der Wiel sprak met hem. En na half zes vertelt kerkhistoricus Ton van Schuik... over de achtergronden van deze bisschoppelijke promotie. Het is zes minuten voor vijf. Gerrit Hiemstra. Um, er is vandaag en gisteren op verschillende plekken in Nederland regen gevallen. Heb jij een beetje kunnen berekenen hoeveel dat was? Ja, zeker. De, dat valt eigenlijk heel erg mee, hoor. Er zijn zelfs plaatsen waar eigenlijk nog helemaal niks is gevallen. Uh, het meeste wat er is gevallen, dat is in Zuid-Holland en in Zeeland, waar ongeveer de afgelopen twee etmalen tussen de 5 en de 10 mm aan regen is gevallen. Ook vanochtend is er nog een beetje bijgekomen in het westen van het land, maar dat is ook 1 uh, of 2, misschien 3 mm. En dan is er een strook over het oosten van Brabant, Gelderland, het, uh, westelijk, de westelijke helft van Overijssel, Drenthe, waar ook ongeveer 5 of 6 mm in totaal is gevallen. Ja, voor de rest is het millimeterwerk. Dus het stelt allemaal nog heel weinig voor. Is er wel meer regen op komst vanavond de komende dagen? Ja, maar het zijn ook buien. Dus vanavond uh, kunnen er weer buien ontstaan. Ook vannacht nog een paar. Er zit nu boven België bijvoorbeeld een behoorlijk uh, buiencomplex. Maar ja, er kan wel eventjes wat uh, felle buien overtrekken. Maar dat is maar heel lokaal. En dat heeft op de droogte eigenlijk nauwelijks invloed. Ja, en uh, de temperatuur nog best aangenaam. Ja, die uh, is nog best aangenaam. We zitten toch op veel plaatsen nog iets boven de 20 graden. Ook morgen nog rond de 20 graden. Daarna wordt het wel iets koeler. Uh, de wind gaat meer uit het westen waaien. En dan wordt er toch wat minder warme lucht aangevoerd. En dat resulteert in het weekend in uh, temperaturen... denk ik net iets onder de 20 graden. En dan zou er ook nog wel een enkele buik kunnen voorkomen... Dinsdag, of uh, zaterdag en vooral zondag. Dus het wordt een beetje wisselvalliger, maar... Ik zie nog niet aankomen dat het voorlopig echt een uh, eind komt aan die droogte. Gert Riemzaan, dankjewel. En daarover over die droogte praten wij na vijven met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Namelijk de gevolgen voor boeren en schippers. Hij gaat maatregelen nemen. Welke dat hoort u zo meteen? We gaan de wielrennen, of tenminste de tragische gevolgen ervan. Gisteren, tijdens de derde rit van de Giro... kwam wielrenner Wouter Weiland in een afdaling ernstig ten val... en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Wielencommentator Michel Wuits van de Vlaamse televisiezender VRT. Goedemiddag. Goedemiddag. U volgt de ronde van Italië uh, via de televisie vanuit Brussel. Nog een kleine 38 kilometer te gaan. Zien wij ook op televisie hier in de studio. Wat gebeurt er in de koers op dit moment? Het... Uh... Peloton brengt een eerbetoon aan een uh, overleden vriend en aan een overleden makker. En doet dat op een manier zoals dat in 2003 gebeurde toen Kivilev overleden is in uh, uh, Parijs-Nice. En doet dat ook op een uh, manier zoals dat gebeurde in de Tour van 1995 toen Fabio Casartelli in de afdaling van de Porte d'Aspè het leven liet. Uh, wordt, en dat doen uh, de ze door aan een heel rustig te blijven redden. En dat doen ze door heel rustig naar de finish te gaan, deze etappe. Ja. Um, ze rijden in blokjes. Uh, elke ploeg rijdt tien minuten aan de kop en wordt dan uh, afgewisseld. En het is dan straks de bedoeling dat in de buurt van Livorno de ploeg van uh, de overleden Wouter Weiland zelf overneemt. Om dan op die manier uh, in alle rust de aankomst te overschrijden en de eer te betonen aan de familie van Wouter die overgevlogen is vanuit uh, Vlaanderen. Want er is. Onder geen beding een eindsprint vandaag voor een overwinning? Nee, het nee, kan ook niet de bedoeling zijn dat in de gegeven omstandigheden een uh, winnaar gelouwd wordt en dat er überhaupt een uh, podiumceremonie plaatsgrijpt. Dat zou ook totaal misplaatst zijn. Is het ook geen, cynische voorbeeld, geen cynisch voorbeeld van het feit dat de show must go on? De, de, race, de race gaat gewoon verder? helaas wel, ja. Het zou van veel moed getuigen, vind ik, om uh, te zeggen van, um, laten we eens met z'n allen even nadenken van uh, hoe we uh, dit soort ongevallen kunnen vermijden. Ik ben mij uh, er tegen van bewust dat je dat nooit helemaal kunt vermijden. Maar um, er sluipt toch hier en daar wat sensatiezucht in uh, bij organisatoren. Met name vooral organisatoren zoals hier in de Ronde van Italië. Uh, die in uh, diepe finales nog wel eens uh, obstakels gaan opzoeken waarbij ik uh, vraagtekens plaats. Is de dood van deze renner daar direct een gevolg van volgens u? Um, dat zou ik niet durven zeggen. Um, ik denk dat het in de eerste plaats het uh, gevolg is van het noodlot van het uh, zitten op een verkeerd moment, op de verkeerde plaats. Maar toch uh, wil ik een signaal geven. Uh, ik heb dit niet gezegd na de dood van Vader Weiland. Ik heb dat al aangekondigd in een column ruim uh, een week voor de start van de Ronde van Italië. Ja. Dat dit parcours zo uitgebouwd is uh, dat het om uh, uitputting en om herrie vraagt. Ik dank hartelijk. Michel Wijs van de Vlaamse televisiezender VRT... voor deze toelichting op een dag in Italië. Nog zo'n 36 kilometer te gaan op deze vierde etappe... die geen etappe is, maar een eerbetoon aan Wouter Weiland. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3 De brandalarmen iedere keer uh, die je hoort. Dat je denkt, zou het weer een duinbrand zijn of zal het nu een andere brand zijn? 2 Rotterdam heeft een nieuwe bischop, Hans van den Hende. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. Een bijzondere betonde sfeer in een rit die wordt geneutraliseerd. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. Dit is Radio 1.